4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Indonesië verspreidt met helikopters ontsmettingsmiddel... op een aantal wijken in de stad Palu op Sulawesi. De wijken zijn zwaar getroffen door de aardbeving en tsunami... van eind vorige maand. Het middel moet de kans op de uitbraak van ziekte verminderen. In de wijken is de bodem veranderd in een soort drijfzand... en er liggen nog grote aantallen slachtoffers... die niet geborgen kunnen worden. Er moeten meer spreekuren komen voor kwetsbare mensen... die mogelijk zijn mishandeld of misbruikt. Daarvoor pleiten D66 en CDA. In Amsterdam houdt de GGD al zo'n spreekuur. Kinderen, ouderen en verstandelijk gehandicapten... die niet goed kunnen vertellen wat er is gebeurd... kunnen daar door een forensisch arts worden onderzocht. De Partijen vinden dat dat ook in andere plaatsen zou moeten gebeuren... om te beginnen in Utrecht. Een uitgeprocedeerde asielzoeker heeft zichzelf in een opvang in Groningen in brand gestoken. Voor het oog van zo'n twintig medewerkers en gasten van de bad Broodopvang, Overgrote de man zich vanochtend met benzine en stak dat aan. Een van de medewerkers heeft het vuur met een poederblusser gedoofd. De asielzoeker is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de directeur van de opvang in Groningen zijn de medewerkers en gasten geschokt en ontdaan door het incident... Voor de bouw van de Sagrada Familia in Barcelona... komt na 133 jaar een officiële vergunning. Het bestuur van de kathedraal en de gemeente... hebben daarover na twee jaar een akkoord gesloten. De bouw van de Sagrada Familia naar het ontwerp van Antoni Gaudi... begon in 1882 en moet in 2026 zijn afgerond. Jaarlijks brengen 4,5 miljoen bezoekers zo'n 50 miljoen euro in het laadje. En daarvan gaat de komende 10 jaar in totaal 36 miljoen naar de stad Barcelona.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 Een hele goede middag, luisteraars. Dit is Muziek Boulevard Live op CFM. De lokale omroep van Zandvoort. Met zoals altijd vandaag weer de vaste items. Het instrumentaal van vandaag. De column van Nel Kerkman. De gouden oude. Het weer voor het komend weekend. En de nummer 1 van een bepaald jaar. En dat is lang nog niet alles, want we hebben ook nog een hele hoop nieuws... uit onze badplaats en de directe omgeving. We hebben dus een lekker vol programma. Zet de Femmes te beluisteren op frequentie 106.9 of zich ook een a 40. Ja, kijken, dat kan helaas niet meer. Dat is heel jammer, dat is nog steeds niet gerepareerd. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel luisterplezier. En ik begin met een lekkere gauw houden. De Supremes met Baby Love. altijd met de evenementagenda van oktober. De 21ste is een koorconcert R1... onder leiding van Arjan van Dijk. Classicconcert in de protestantse kerk... aanvang om drie uur. De 27 e Open NK garnalenpellen. Ja, lekker hoor. Talassa, aanvang om vier uur middags. De 28ste de zondagmiddagconcert... met het swingende damesquartet Uptime. De Oosterparkstraat 44 en de aanvang om vier uur... En de 31 e opening Wijksteunpunt De Blauwe Tram... pluspuntcentrum om half twee... En het duurt van half twee tot vier uur. En in november de eerste, dat is de 1e. toneeluitvoering Het Jaar van de Kreeft. Tokodrama in Theater De Krocht. Aanvang om vier uur middags.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 Dit was Toto met Afrika. Dat was duidelijk. We gaan naar ons eerste item. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, en ik heb uh, iets uitgezocht. Het is een pianist. En dat is niet een zomaar een pianist. We hebben het dan over Floyd Kramer... En het was een Amerikaanse country pianist... die vooral verurem furoren maakte in de jaren 50, 60 en 70 van de vorige eeuw. Ja, dat is logisch, dit jaar ook kon niet. Kramer groeide op in Huttig. Dat is een klein stadje in Arkansas. Op vijfjarige leeftijd begon hij met pianospelen... en in 1951 kreeg hij een plaatsje in de Louisiana Hydride Band. In 1955 trok hij naar Nashville... en werd bekend door zijn bijdrage aan de speciale Nashville Sound... Een van de hoogtepunten uit zijn carrière... was een tournee door Zuid-Afrika... samen met Jet Atkins en Jim Reeves... Waar hij aankomst op het vliegveld van Johannesburg... zeker 60.000 mensen stonden te wachten om hem te verwelkomen. Andere hoogtepunten waren zijn hits als 'Less Date' en One the Rayboat... en die in 1961 respectievelijk nummer 2 en nummer 4... in de Amerikaanse Billboard Top 100 stonden. En Kramer, Floor Kramer, overleed aan longkanker. Het kostuum werd er in 2003 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En ik heb uitgezocht Java. En hier komt Floyd Kramer. Ja, zoals ik al verteld heb bij in het begin over het Garnalenpellen in Zandvoort. Vrienden van de Garnaal in Zandvoort en de crew eh, Strandpaviljoen Talassa... organiseren voor de zevende keer op rij het Open Nederlands Kampioenschap Garnalenpellen. Er wordt op zaterdag 27 oktober, s middags om 4 uur begonnen, tot in de late avontuurtjes. Locatie is Café Het Juttertje in het jaar rond Strandpaviljoen Talassa... van de familie Molenaar in Zandvoort.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 Nel Kerkman, kom op. Ga deze gezellige uitdaging aan en doe mee. Er zijn beperkte aantal plaatsen, dus schrijf in. Het wedstrijdelement, onder toezicht van een strenge, doch rechtvaardige jury... is uiteraard hoofdzaak, maar de sfeer en de entourage eromheen... maakt het evenement uniek en trekt naast de deelnemers ook veel kijkers. En er wordt opgetreden door het accordeon-duo Hij en Gij... en dat was vorig jaar ook een succes, vandaar dat ze weer uitgenodigd zijn. De entree is gratis... En Talassa heeft voor deze gelegenheid een speciale kleine kaart... met daarop onder andere uiteraard heerlijke snacks. En u komt daar terecht bij Strandpaviljoen Talassa... Boulevard de Banaar, en dat is strandafgang 15. En dat is in Zandvoort-aan-Zee, uiteraard. En gaan we gaan weer door met een klein stukje country en western. Dolly Parton en Kenny Rogers. I set out to get you with a fine To ascend Een heel mooi lichtjesavond op de Algemene Begraafplaats in Zandvoort. En het is vrijdag 2 november van 7 tot half 9. En de Begraafplaats is gelegen aan de Tollenaarstraat, nummer 67 in Zandvoort. Iedereen die, van jong tot oud, is welkom op deze speciale avond. Omringd door sfeervolle muziek en licht. Zijn of haar dierbaren te gedenken. Ik kan u aanraden om daarheen te gaan. Het is altijd heel aandoenlijk om dit mee te maken. What you gonna do when the last show is over? And what you gonna do when you can't touch base? And what you gonna do when the applause is all over and you can't turn your back on what you face? Who you're gonna be when the lights are all fading, and who you're gonna be when the band comes off, and who you're gonna be when your heart is still aching, and you can't shrug it off with just a laugh. person leaving What you gonna say when that life is turned off What you gonna do if you stop believing that you can't seem to find what might be lost And how you gonna feel Graag Van de week van Nel Kerkman. Volgens mij hebben wij een poging gemaakt... om alvast geoefend voor de Zandvoortse enka garnalenpellen in 2018. Een lieve overbuurman had garnalen gevist... en volgens hem was de vangst bijzonder groot. Ooit had hij ons beloofd om een maaltje te bezorgen. Weliswaar ongepeld, maar gelukkig wel gekookt. Want dat laatste is best een klus. Dus stond hij van de week aan de deur met een maaltje gekookte garnalen. Het was pellen. We konden ervoor meepraten wel hoeveel werkpellen er is. Jaren terug visten we zelf met een kroontje... met een krootje, ik heb geen idee wat het is... maar met een krootje naar granalen. Op zich leuk, maar ook een secuur werkje... want het was altijd afwachten of het een rijke vangst werd. Het hele huis stond naar granaal, garneel, zoals ze dat noemen... want het koken gebeurde bij ons in de keuken. Vervolgens werden ze in de tuin op kranten gelegd... en dan was, kwam het pellen. Muziekje aan, kranten op tafel en pellen maar. Hoewel, pellen, best moeilijk om aan een niet-zandvoort te uit te leggen hoe garnalen worden gepeld. Het is een handeling waar je niet bij moet nadenken, want wat doe je dat wel, dan lukt het niet. Nog steeds vertellen onze kinderen de anekdotes hoe zij op school hun boterhammen met garnalen ruilden voor boterhammen met kaas met hun vriendjes. Ik kan me zoiets voorstellen, want elke dag garnalen op brood komt op een gegeven moment je neusgaten uit. Gelukkig hebben we er geen trauma van overgehouden. Zo zaten we nu weer aan tafel. Muziekje aan en de garnalen op de kranten. Het wat viel daar tegen. In mijn herinnering gingen toen zo soepeltjes. Maar oefening kunst en als man lief... een Rotterdammer notabene... het lukte, dan moet het mij, een scharre kop, toch ook lukken. Pak de garnalen met één hand bij zijn kop... en houd met de andere hand het lijfje vast. Druk de garnalen iets in elkaar... draai het lijfje een kwartslag om en trek de staartje eraf en knuipte tegelijkertijd de kop in... en trekt het er ook af. Zoiets als... Zo... Zoiets was het toch, dacht ik bij mezelf. Het tempo werd iets verlegd en samen pelden we braaf door. De kleintjes werden, zoals vroeger, door Hans mijn richting doorgeschoven. Na een kleine pauze gingen we dapper verder. Ondertussen besloten we ook om, niet te doen met de... om toch maar niet mee te doen... met de kampioenschap gaan halen pellen op 27 oktober... Zelfs een poedelprijs zat hij voor ons echt niet meer in. Nel Kerkman. Het leefdinger liep nooit recht. De weg die jij hebt afgelegd. Er stond nooit stil, je liep maar door. Bang dat. Tijd verloren, is de jeugd je ontsnapt Je bent over zoveel dingen heen gestapt. In je leven het verhaal verdwaald Ga je met me mee naar de horizon Ik blik op onmeinig Kijk niet achterom oh, Dan krijgen we bij vragen Antwoord op de vragen Met regen op de wangen, volgen bij de zon Ons is Dat is dus morgen, is er uh, van half twee tot vier een, een handwerken in de Quality Club. En dat is eigenlijk elke vrijdag om de 14 dagen. Het aantal deelnemers heeft al veel ervaring en ze delen deze kennis graag met u. Van een, een en ander leren en daarbij nieuwe contacten opdoen met veel gezelligheid. De kosten zijn 2,50 per keer, inclusief een kopje koffie of thee. En neemt u zelf geknipte met lapjes, een schaar, naald en draad en een potlood mee. Vrijdag, de 19e, zoals ik al zei, van half 2 tot 4. En de locatie is de Blauwe Tram. En de Blauwe Tram weet elke zandwerder de het oh, te vinden. Tijd weer ZFM. Het is nummer één hit uit 1990. En het is Nothing Compared to You. En het is een nummer geschreven en gecomponeerd door Prince van een van zijn projecten. Het werd later beroemd door de eerste sing-songwriter... Cynet O'Connor, waarvan de, uh, deze werd uitgebracht... als de tweede single van haar tweede studioalbum. Deze versie, die Cynet O'Connor met Neely Hopper co-produceerde... werd een wereldwijde hit in 1990... De teksten geven gevoelens van verlangen vanuit het oogpunt van een verlaten minnaar. En hier komt Sinit O'Connor met Nothing Compares to You. Op zondag 21 oktober, om aanvang om drie uur s middags is het weer een classic concert in de protestantse kerk... aan het kerkplein nummer 1 in Zandvoort. Alles wat ik kon opbrengen in een religieus gebied... heb ik in het requiem gestopt. Wat bovendien een stuk domineert van begin tot het eind... met een groot humaan gevoel van het geloven in de eeuwige rust. Dat zei Gabriel Valé over zijn requiem... Fauré componeerde het werk tussen 1887 en 1890 en het is zijn bekendste langere werk. Het Requiem is geschreven voor koor en orkest. Maar op zondag 21 oktober zingt Kamerkoor Air One het met kleine ensemble bestaande uit piano, viool, cello en een harp. In 1990 kwam Fauré net een versie van een compleet orkest. In 1924 werd het Requiem op Fauré's eigen begrafenis gespeeld. En dat is dus zondag 21 oktober, concert in de Protestantse Kerk, kerkplein nummer 1 in Zandvoort. Elke dinsdag en donderdagmiddag van half twee tot vier... kunt u deelnemen aan spelletjes, en dat kost u 2,50 en creatieve activiteiten. U hoeft zich niet van tevoren op te geven. Loop gewoon eens bij ons binnen en doe mee. De eerste keer meedoen is geheel vrijblijvend en gratis. Elke dinsdag en donderdag van half twee tot vier uur. De locatie is pluspunt Vlemingstraat 55 in Zandvoort Noord.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 Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the floor, some valley tells me. Van de Muziekboulevard van vandaag zitten weer op. Ik hoop we straks weer terug te zien naar de boodschap en het nieuws. Ik zou zeggen, tot zo.